8 uur. Het NOS-journaal. Dorold Megens. Medewerkers uit de verslavingszorg schrijven brandbrief. Opnieuw aardbevingen in Christchurch. En Surinaams parlement wil Sinterklaasfeest afschaffen. Medewerkers uit de verslavingszorg roepen de politiek op... om de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg terug te draaien. Volgens hen gaat de verslavingszorg terug naar af... als de bezuiniging van 600 miljoen euro doorgaat. Goed opgeleid personeel komt op straat te staan... schrijven de ondernemingsraden van tien verslavingsinstellingen... in een brandbrief aan de politiek. Ze waarschuwen dat de maatschappij uiteindelijk duurder uit is... door de bezuinigingen. De medewerkers verwachten dat verslaafden vaker naar ziekenhuizen... of de dure crisisopvang gaan. De Belgische Kamer heeft ingestemd met de pensioenhervorming... Na een nachtelijk debat stemde de Kamer vanochtend om half zes in met de verhoging van de leeftijd voor vervroegd pensioen. Die gaat van 60 naar 62 jaar. De wettelijke pensioenleeftijd blijft 65. De coalitiepartijen stemden voor, de oppositie was tegen. Vanmiddag stemt de Senaat over de pensioenhervorming. Tegen het plan hielden de bonden gisteren een algemene staking, werd onder meer gestaakt bij het openbaar vervoer en in het onderwijs. Bij de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch zijn vlak na elkaar een paar aardbevingen geweest. De eerste beving had een kracht van 5,8 op de schaal van Richter. Daarna volgden een aantal naschokken die ook allemaal een kracht hadden van tussen de 5 en 6 op de schaal van Richter. Na de eerste beving werden uit voorzorg winkelcentra, kantoren en het vliegveld geëvacueerd. Op sommige plekken viel de stroom uit. Er vielen slechts enkele lichtgewonden. De schade bleef beperkt tot omgevallen spullen en barsten in de muren van een casino. Christchurch werd tien maanden geleden getroffen... door een beving met een kracht van 6,3 op de schaal van Richter. En daarbij vielen 180 doden. In Burma heeft oppositieleider Aung San Suu Kyi... haar partij ingeschreven voor deelname aan verkiezingen. De vorige verkiezingen werden door haar partij geboycot, Onder meer omdat Suu Kyi zelf niet mocht meedoen. Haar partij wil volgende keer wel meedoen... omdat de nieuwe burgerregering van Burma... allerlei beperkingen heeft opgeheven. Er is nog geen verkiezingsdatum vastgesteld. Suu besloot vorige maand al om terug te keren in de politiek. Haar deelname aan verkiezingen zal de legitimiteit van de Birmeese regering vergroten. Deze maand gaf de Amerikaanse minister Clinton tijdens een bezoek aan Birma al voorzichtige steun aan de hervormingen die zijn ingezet. De problemen met de ontvangst van radio- en tv-zenders in Noord-Nederland zijn waarschijnlijk komende zomer voorbij. Dat is sneller dan eerder werd ingeschat. Eerdere plannen gingen uit van eind volgend jaar. Besloten is om de reparatie van de zendmast in Hogesmilde te versnellen. Dat gebeurt met een extra bijdrage van het kabinet, schrijft minister Verhagen aan de Tweede Kamer. In juli stortte de mast in Hogesmilde in bij een brand. Sindsdien wordt voor de uitzendingen van radio en televisie een noodmast in assen gebruikt, maar die heeft minder bereik. De Tweede Kamer wil een onderzoek naar het functioneren van muziekrechtenorganisatie Buma Stemra.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 Greenpeace is bezig met een actie tegen vissersschepen in de haven van IJmuiden. Actievoerders schilderen het bedrag op schepen dat de eigenaren hebben gekregen aan Europese steun. De scheepseigenaren zijn volgens Greenpeace afhankelijk van die steun. Met het geld vissen ze in de Atlantische Oceaan bij West-Afrika. Greenpeace vindt dat Europa de vloot moet aanpakken. Er zijn veel te veel vissersschepen en die vissen nu de zeeën bij Afrika leeg, zegt de milieuorganisatie. Het Surinaamse parlement wil dat het Sinterklaasfeest in het land wordt afgeschaft. Veel parlementariërs noemen het feest racistisch. Ze vinden de verhouding tussen Zwarte Piet en Sinterklaas geen goed voorbeeld voor de kinderen. Oud-president Venetiaan sneed het onderwerp aan... tijdens de behandeling van de cultuurbegroting in het parlement. Hij beschouwt het als een provocatie dat het Sinterklaasfeest... op het onafhankelijkheidsplein in Paramaribo wordt gevierd. Het parlement wil nu dat er op scholen geen Sinterklaas meer wordt gevierd. De regering reageert volgende week. De verwachting is dat het voorstel zal worden overgenomen. PSV heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de KNVB-beker. In Enschede werd FC Twente met 2-1 verslagen. Daar was wel een verlenging voor nodig. Na 90 minuten stond het 0-0. Eerder op de avond plaatste Vitesse zich voor de kwartfinales. FC Eindhoven verloor in eigen huis met 2-1 van de Arnhemmers. Na de wedstrijden gisteravond werd meteen geloot. De winnaar van de gestaakte wedstrijd, Ajax AZ, speelt tegen amateurclub GVVV. PSV neemt het op tegen NEC. Heracles ontmoet RKC. En Vitesse speelt tegen Heerenveen in de kwartfinales van de KNVB-beker. Het weer vandaag is grijs en het kan wat mot regenen. Het wordt 11 graden. De wind is matig uit het zuidwesten aan de kust krachtig. Tegen de avond gaat het vanuit het westen regenen... waarbij ook de wind tijdelijk nog wat verder toeneemt en windstoten tot 70 km per uur voorkomen. Morgen is het droog met wat meer zon. Het maximaal rond 8 graden is het wel wat frisser. ANWB Verkeersinformatie op de A16 Breda richting Rotterdam... is bij Zevenbergsehoek de linkerrijstrook dicht. Dat zal waarschijnlijk wel om een aanrijding gaan. Inmiddels een kleine 2 km file richting Rotterdam. En de N299 Brunsum kerkrade is in beide richtingen dicht bij Landgraaf... en dat komt door een aanrijding.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 kunnen we geheel onafhankelijk concluderen dat iopen.nl... opeens de grootste onafhankelijke website is voor al je geldzaken. 100% onafhankelijk vergelijken? Ga naar iopen.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Rick van der Westerlaken. Een heel goedemorgen. Het is 7 minuten over 8. De Tweede Kamer wil dat het natuurbeleid van staatssecretaris Bleker gewoon wordt uitgevoerd. Ook al stemden vier provincies inmiddels tegen. De komst van een tweede kerncentrale in Borselen lijkt voorlopig van de baan. En wij kijken naar de gevolgen daarvan voor de Zeeuwse plaatsen. En we kijken terug op een roerig politiek jaar. Dit in het NOS Radio 1. -journaal. De Tweede Kamer wil het nieuwe natuurbeleid van staatssecretaris Henk Bleker doorzetten. Dat vier provincies het akkoord hebben afgewezen, mag geen reden zijn om het plan op de lange baan te schuiven. Dat is de strekking van een motie van CDA Tweede Kamerlid Gerk Koopmans, die gisteren werd aangenomen. Friesland, Groningen, Brabant en Drenthe hebben dat akkoord afgewezen. Rij Munniksma, gedeputeerde van de provincie Drenthe, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, we hoorden eerder deze uitzending al uh, CDA-Kamerlid Gerkoopmans, Koopmans. Uh, Tweede Kamer en hij willen dus dat het beleid wordt doorgezet. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het uh, in deze fase een hele forse uitspraak van uh, de Tweede Kamer. Want uh, op dit moment hebben vijf van de twaalf uh, provincies nog niet ingestemd uh, met het uh, akkoord. Ook daar heeft de democratie uh, gesproken. Uh, en ik denk dat uh, wat dat betreft een wat rustige reactie op zijn plaats was geweest. Blijkbaar heeft de Tweede Kamer haast... Nou, ik denk dat, uh, uh, dat de Tweede Kamer uh, ook uh, zich beseft... dat er uh, de afgelopen tijd heel veel gediscussieerd is van uh, uh, over het akkoord... waar steeds een verschillende uitleg over was. En dat probleem los je niet met een ferme uitspraak op. Want u voelt zich nu min of meer uh, voor het blok gezet eigenlijk. Nee, ik heb uh, eerder de staatssecretaris en ook het kabinet uh, horen zeggen van... Uh, uh, na de discussie die uh, de afgelopen twee weken in provincieland uh, uh, gevoerd is, trouwens ook in de Tweede Kamer, is het goed om tijdens het kersterces nog eens goed na te denken van wat de volgende stappen zullen zijn. Ja, nou goed, nu hebben ze al laten weten dat uh, het idee achter die motie is dat provincies die ja hebben gezegd, hè, een meerderheid, dat die niet benadeeld mogen worden door de neezeggers. En dat klinkt natuurlijk niet onlogisch. Nee, maar uh, daar ben ik ook helemaal voor... dat, uh, dat alle provincies gelijk behandeld waren, worden. Maar twee weken geleden zei hetzelfde Kamerlid... wat u uh, eerder in de uitzending had... dat er op een gegeven moment uh, een beloning zou komen... voor provincies die ja zeiden... en dat de provincies die nee zeiden in een hoekje werden gedrukt. En ook dat uh, is een manier waarop uh, Nederland... naar mijn idee tot nu toe niet bestuurd wordt. En in die zin denk ik dat het verstandig is dat uh, GS'en en uh, het kabinet rustig nadenken van welke reële stappen er na de kerstperiode gezet kunnen worden. Ja, maar je kunt natuurlijk ook eigen voor geld kiezen, want uh, inderdaad, hij zei het bij ons een uur geleden ook al... Uh, de provincies die ermee instemmen, die krijgen gezamenlijk 25 miljoen euro extra. De nee-zeggers, ja, die krijgen niks extra's. En het Rijk gaat dan het natuurbeleid uh, bepalen voor uw provincie. Nou, dat zijn forse consequenties lijkt me. Tijde. Zit uh, Nederland zo in elkaar dat uh, uh, alle mensen onder gelijke omstandigheden op een gelijke manier behandeld uh, worden? Dat geldt ook voor, uh, voor overheden. En zeg maar, uh, deze uh, konijn uit de hoed van uh, de heer Koopmans uh, is tot nog toen nog niet in ons staatsbestel zo geregeld. En ik ga er ook vanuit dat uh, uh, de krachten binnen het kabinet van die naart zijn dat men in deze moeilijke omstandigheden waar Nederland verkeert, uh, niet een centraal geleide staat wil hebben. Nee, nee, nee dat, dat gaat natuurlijk wel een beetje nee, ver. Nee, dat is maar... toch een beetje de teneur die hieruit uh, uit naar voren komt. Ik denk dat het verstandig is dat je kijkt van... Uh, er hebben op vijf plekken, heeft de democratie gesproken... en die heeft uh, tot nog toe niet ingestemd. Uh, op andere plekken heeft men uh, ook kritiek op het uh, deelakkoord. Maar dan ook met name dat het steeds onduidelijker wordt... van waar dat de deelakkoord uit bestaat. En daar speelt ook de communicatie vanuit Den Haag een rol in mee. En probeer dan na de kerst... Uh, groter helderheid uh, te, sch te scheppen rondom het deelakkoord en dat soort zaken. Goed, dus nog uh, veel onduidelijkheid voorlopig. Rijn gedeputeerde van ja, de provincie... Ja, uh, nee, ik ben gebogen. Nee, dat merk ik. <laughs> Rijn Munningsma, uh, gedeputeerde van de provincie Drenthe, dank u wel voor uw reactie. Ja, dank u wel. En een uh, goede kerstdag. Ja, u ook. Uh, het is uh, inmiddels uh, elf minuten over acht geworden. Ja, die bouwen van de tweede kerncentrale in Borselen die staat op losse schroeven. Vorige week werd de vergunning aanvraagd door Delta, nog met een half jaar uitgesteld. En gisteren bleek dat het bedrijf helemaal geen leidende rol meer wil spelen bij de plannen voor Borselen 2. En vervolgens stapte ook de directeur nog eens op. Goedemorgen, burgemeester Gelok van Borselen. Goedemorgen. Ja, u bent uh, met uw gemeente ook aandeelhouder van uh, Delta. Ja, klopt. Uh, voor hoeveel procent eigenlijk? Oh, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Uh... Uh, minder dan de helft in ieder geval. Minder dan de helft, oké. Okay. <laughs> ja. Goed, wat vindt u ervan dat, uh, dat, die, uh, dat het op dit moment sprake is van uitstel? Teleurstellend. Ja, waarom? Absoluut. Nou ja, of je nou voor of tegenstander bent van kernenergie. Uh, het bouwen van een kerncentrale is voor uh, de gemeente Boschelen, is voor de provincie Zeeland... economisch gezien een enorme boost. Het is jammer dat die kans uh, drijft voorbij te gaan. Want uh, wat zou het uh, aan werkgelegenheid kunnen betekenen en economische groei? Bouwfase voor een periode van pak een beetje vijf jaar. Toch uh, op topdagen werken er dan uh, 3000 mensen aan zo'n bouw van, een, uh, van die fabriek. Ja, ja, dus dat zou voor 3.000 mensen een aantal jaar werkgelegenheid kunnen ja, opleveren. Jazeker. Ja, zeker. Uh, ik sprak gisteren een hoogleraar uh, die uh, hier uh, ook uh, veel verstand van heeft. En die zei, nou ja, er moeten ook wel heel veel deskundigen uit het buitenland gehaald worden. Dus uh, een groot deel van die werkgelegenheid vloeit ook weer weg. Ja, dat klopt. Maar ook die mensen die vanuit het buitenland hier naartoe komen om hun expertise neer te zetten. Die zullen in het gebied uh, verblijven en zullen ook uh, moeten uh, slapen overnacht. Uh, uh, zullen moeten eten, zullen moeten drinken enzovoort ja. enzovoort. Dus wat dat betreft uh, had u uh, die mensen graag uh, willen hebben in zeker de in wel, borstelen? Zeker wel, zeker ja. wel. Wat denkt u, is het nou afstel of uitstel? Ja, dat is een beetje het doemscenario op dit moment natuurlijk. Uh, Zeeland kampt een beetje met het imago van we willen wel veel, maar dat lukt maar net niet. En dit is nou ook weer zo'n project waar ik van denk van... jongens, jongens, uh, laten we nou zorgen dat we toch uh, elkaar vasthouden... en elkaar positief stimuleren in de zin van... Uh, uh, we gaan er nog steeds voor. Ja, maar waar, waarvan is het afhankelijk of het, uh, of het uh, uitstel of afstel wordt? Ik denk dat het nu afhankelijk is van de positie van Delta zelf... Uh, enige tijd geleden hebben ze het initiatief genomen in Delta om te zeggen van uh, wij zijn voorstander van de bouw van de tweede kerncentrale en we wilden ook die vergunning indienen. In de tussentijd is waarschijnlijk het tij gekeerd, vallen er wat partners weg. Uh, ik denk dat uh, Delta nu snel op zoek moet naar een, een, een partner die inderdaad bereid is om dit project uh, een kans te gunnen. Ja, nu bent u aandeelhouder bij Delta dus u kunt daar ook invloed op uitoefenen. Ja, dat gaan we wel proberen ja. Ja, wat voor middelen heeft u daarvoor? Ja, de democratische middelen, dat, meer ja. niet. Nee. En het geld uh, van het Rijk, dat, daar hoeft u ook niet echt op te rekenen, geloof ik. Hè? Minister Verhaag heeft gezegd, uh, we gaan er niet in investeren. Nee. Uh, kunt u daar nog iets uh, veranderen, denkt u? Nee, absoluut niet. Nee? nee? Nee, nee, Maxime Verhaag is heel stellig en heel duidelijk geweest. Uh, hij herhaalt ook die boodschap steeds, daar gaat geen overheidsgeld uh, richting dit project. Uh -huh. En ja, dat zijn helder standpunten. Dan weet je waar je aan toe bent. Dus dan moet je alternatief gaan zoeken. Ja, voorlopig uh, weten we dus nog niet of het uitstel of afstel wordt. Wanneer hoopt u duidelijkheid te hebben? Nou, dat zal denk ik toch uh, uh, nogal iets van een periode van een half jaar gaan duren. In de tussentijd moet er in Delta intern nogal het een en ander gebeuren. Zoals u net zei, er hmm. komt een nieuwe directeur. Althans, dat hoop ik toch. En uh, ja, is het van belang dat Delta uitstraalt. Wat uh, hun ambitie voor de komende korte en langere termijn is. Burgemeester Glokken van Borselen, we wachten het af. Dank u wel voor uw reactie. Graag gedaan. Een speciale actie om een van de grootste schilderijen in het land te restaureren lijkt geslaagd. Dat horen we zo meteen van de directeur van het Amsterdamse Museum. Voor de verkeersinformatie gaan we ja, eigenlijk voor het eerst deze ochtend echt naar Jolanda van der Velde in Den Haag. Rick, er staat een file op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Hoek en de Randweg Dordrecht, 3 kilometer. Er is een aanrijding geweest. Bij Randweg Dordrecht is de ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Het is 16 minuten over 8. Politiek Den Haag had het dit jaar vaak, ja heel vaak, over de euro. Over de rekenfout van Rutte. Over gedoogpartner Geert Wilders die het kabinet niet steunt bij de aanpak van de eurocrisis... en zelfs terugverlangt naar de gulden. Een terugblik van Peter Blok. Die begint bij premier Rutte. Kan hij nu wel of niet rekenen? Ja, ik ben er vandaag acht uur mee bezig geweest, dus ik zit goed in de cijfers. Ik kan me voorstellen dat u nog even aan boord moet komen, maar... Dat klopt allemaal, kan ik u zeggen. Die som mogen kloppen, maar nogmaals, het, het laat niet het hele beeld zien. Hè, dus da daarvoor ook die excuses. Um, um, maar tot 2014 is uiteindelijk, als je kijkt naar kruissnelheid 2020... ...zijn de uitgaven die je moet doen, zijn die 109. En nogmaals, excuses, dat is een onhandige som. Nou, de fout is dat ik hier in die... Ah, ik, ik ga er nu even verder geen uh, bevoerlijk op, op plakken. Ik bied mijn excuses aan voor een misverstand. Kijk, de oppositie geeft steun aan het beleid van dit kabinet. En dat doet de oppositie ook...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 Daar ben ik ervan overtuigd dat de ellende nu minder groot was geweest. Daar hebben we geen afspraken over, dus daar hebben we geen samenwerking... met de gedoogpartner. Ja, en verder, als het om Europa gaat... Ja, wat betreft de heer Wilders gaat de buitenlandse politiek... Niet, niet verder dan Vlaanderen en Israël. Dus over Europa kom je met hem niet veel verder dan Antwerpen. De heer Cohen is het schoothondje van dit kabinet. U bent... De heer Cohen is eigenlijk, mevrouw de voorzitter, een beetje de... Ja, hoe zal ik het zeggen, de, de bedrijfspoedel van Rutte 1. Als de heer Wilders dat wil dan kan hij vandaag een einde maken aan dit kabinet. Ja, ik begrijp dat mensen zich zorgen maken. Uh, tegelijkertijd, uh, de euro is van ongelooflijk groot belang voor Nederland. Het is zoals Jan Kees de Jager. De finance minister stated this morning in zijn interview in de Financial Times. Het is voor ons extremely important belangrijk om de governance in plaats te hebben. Dat betekent dat we de rol van de commissie Als er werkelijk sprake is van het, van het overdragen van bevoegdheden... Uh, dan vind ik ook dat je dat aan de kiezers moet voorleggen. En wat mij betreft doen we dat dan in verkiezingen.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 op andere plekken heel erg hard mee bezig. Waar ik mee te maken heb, is dat ik wil dat landen zich aan de afspraken houden. Of ik bezorgd ben in Italië, ja, ik ben bezorgd in Italië. En tegelijkertijd is het ook goed dat er wel nu beweging is uh, aan het komen. In Griekenland, Italië, binnenkort naar verwachting, in Spanje, een andere uh, regering. Uh, Portugal zit er al, een andere regering in Ierland. Dus je ziet wel in al die landen ook nieuwe kabinetten ontstaan... die wel echt serieus werk uh, gaan maken van de hervorming. De euro is een beslukt project, zoals het er nu uitziet. We dragen honderden miljarden aan leningen en garanties. Uh, soms zelfs in Europa in totaal duizenden miljarden aan landen uh, die uh, problemen hebben die wij niet hebben veroorzaakt. En uh, er is misschien een alternatief. Stel je nou eens voor dat wij in 2008 tijdens de grote kredietcrisis de gulden nog hadden gehaald. Met onze enorm grote bankensector. Uh, we hadden dan echt het grote risico gelopen dat die gulden kapot was gespeculeerd in die periode. Dus het is alleen al in 2008 had je echt niet de gulden moeten willen hebben. Zo'n grote bankensector, zo'n grote exposure op de Nederlandse economie... en dan een klein eigen muntje. Dus de belang van die euro alleen toen heeft zich al bewezen. Verder is het zo dat Nederland eh, 70% van zijn welvaart verdient in het buitenland... en dat 70% van die export plaatsvindt naar landen in de eurozone. Dat laat ook zien het enorm belang van deze munt. Zei premier Rutte. Ja, Nog één ministerraad in het politieke jaar 2011 zit erop. Het was het jaar van de euro, de bezuinigingen en het wennen aan de constructie van een minderheidskabinet. We praten nog even door met de politieke redacteur Joost Vullings. Joost, is, zijn ze in Den Haag nu onderhand wel gewend aan dat minderheidskabinet? Nou, het kabinet en de PVV in ieder geval wel. Die hebben een afspraak uh, ja, vastgelegd in dat regeren en gedogen -record. En dat werkt eigenlijk heel erg goed. In hoog tempo zijn er het afgelopen jaar uh, forse bezuinigingen doorgevoerd. En waar de PVV niet meedoet, denk bijvoorbeeld aan Koenders of het pensioenakkoord... Ja, is het kabinet erin geslaagd succesvol zaken te doen met de oppositie. Ja, en dan moeten er af en toe wel uh, concessies worden gedaan. Vooral heel erg veel aan de SGP het afgelopen jaar. Maar het beleid staat wel gewoon overeind. En, ja, en premier Rutte werd dan ook niet voor niets verkozen tot de politicus van het jaar door de parlementaire pers. En hij werd dan vooral ook geroemd omdat hij een evenwichtskunstenaar is... die tot op heden redelijk ja, eenvoudig zijn plannen kan doorvoeren. Ja, maar toch waren de laatste week ook wel wat uh, irritaties in de coalitie... Hè, over de publieke omroepen, over die 130 kilometer per uur op de snelweg. Zijn dit uh, de eerste tekenen van verval of uh, gebruikelijke strubbelingen? Wat denk je? Nou, ik ga uit van het laatste. beeld. hoort er natuurlijk wel een beetje bij. Je kan niet eeuwig uh, alleen maar heel vriendelijk door het leven gaan. En ik moet zeggen dat als er dan iets is... dan worden die plooien wel vrij snel weer platgestreken in deze samenwerking. Ja, en natuurlijk hebben we dan Geert Wilders... die, zoals premier Rutte het zei tijdens de algemene politieke beschouwingen... af en toe een rood stuk vlees in de arena gooit. Nou, in ieder geval bij de VVD worden ze daar helemaal niet nerveus van. Ze kennen hem, ze weten hoe hij in elkaar zit. Bij het CDA vinden ze dat minder leuk. En ik, maar goed, die partij staat er natuurlijk ook een stuk slechter voor in de peilingen. En is dan ook de, de, van de drie uh, partijen ook minst zichtbaar in deze constructie. Dus daar, daar schuurt het wel af en toe een beetje. Je ziet dus ook dat het CDA af en toe een beetje de randen van het regeerakkoord gaat opzoeken. Zich gaat profileren. En dat is eigenlijk wel, wel zeer opvallend. Dan is het eigenlijk de PVV van Geert Wilders die daar het meest geïrriteerd over is. En dat kan je dan wel weer verklaren. Want Wilders komt voort uit een VVD-traditie waar je staat voor je handtekening ja, hij maakt soms veel kabaal, maar ja, hij is dus zelf bijzonder trouw bij het bij de uitvoering van de akkoorden. Nou ja, zoals je de afgelopen dagen wellicht al hebt gehoord, Rick, wordt er ook wel heel veel gespeculeerd over 2012. En uh, gaan deze drie partijen, gaan ze het overleven, de, de extra bezuinigingen? Nou ja, als je kijkt naar de uitlatingen van Gilt Wilders, wordt het een heel moeilijk jaar. Maar als je eigenlijk kijkt naar ze handelen, dan zou het nog wel zo makkelijk kunnen gaan. Oké, okay, nou ja goed, dan moeten we maar eens op gaan letten dan volgend jaar. Hey, even over die oppositie ook, hè. zijn die al gewend aan een minderheidskabinet? Nou, laat ik maar zeggen dat ze er wel aan gewend zijn, maar ze zijn ook vooral gefrustreerd. Ze hebben er toch eigenlijk wel heel erg uh, moeite mee. Natuurlijk een aantal partijen, GroenLinks, D66 de PvdA, helpen het kabinet uh, uit de brand met de euro. Heel belangrijk dossier, we hoorden het net. Omdat men die kwestie gewoon te belangrijk vindt om te gaan muiten. Maar ja, het ongenoegen neemt wel toe. Ze krijgen er toch wel weinig voor terug. En, en, en dan heb je ook nog PvdA, GroenLinks, die het gewoon slecht doen in de peilingen. En, en, en het is een rechtskabinet. En dan slecht doen als linkse partijen in de peilingen, dat is toch wel wel pijnlijk. En ja, de SP die nooit het kabinet steunt... ja, daar gaat het dan wel, wel heel erg goed mee. Ja, en je ziet ook dat de oppositie hopeloos verdeeld is. Ze kunnen eigenlijk gewoon uh, zelden een, een deuk in een pakje boter slaan. En ik moet ook zeggen dat het voorspellend vermogen van de oppositie... buitengewoon slecht is, want toen het kabinet aantrad... was het kabinet zeer populair, maar werd er altijd tegen mij... in de wandelgang gezegd, maar let op. Als ze de plannen bekend gaan maken dan komen de zetels naar ons toe en, en dan klonk het weer... ja, maar na 1 januari komen de loonstrookjes... en dan komen de stemmen naar ons toe in de peilingen. Dat hoor je nu weer. Maar ja, tot op heden is alleen de SP die profiteert... maar al die andere partijen niet. En, en uh, ja, nu, nu wijzen, verwijzen ze weer naar die lo loonstrook van januari. Ik weet het niet. Bedoel, en je ziet ook iedere keer dat als Wilders iets roept... dat ze bij de oppositie uh, roepen van... nou, dat is het begin van het einde... Nou ja, ik weet nog niet of het zo snel zal gaan lopen. Ja, hoe, hoe zou jij het politieke jaar van 2011 in één zin willen typeren? Nou ja, dit minderheidskabinet wordt vooral gezien als een, een zegen voor het democratisch debat. Hè. Oppositiepartijen kunnen ook punten scoren. Maar als ik heel eerlijk ben, is het vooral een zegen voor de uitbaten van de achterkamertjes. Want ja, ja meer dan ooit wordt er op allerlei borden geschaakt binnen de coalitie met, met oppositiepartijen. Dus het is vooral een, een achterkamertjeskabinet. Joost Verlinks. Het is zes minuten voor half negen. Het Amsterdam Museum vroeg in oktober aan het publiek om te helpen geld bij elkaar te zamelen voor de restauratie van een van hun schilderijen. Het ging niet om zomaar een doek, maar om de intocht van Napoleon te Amsterdam van schilder Mathieu van Bree uit 1813. Met een afmeting van 6 bij 4 meter is het een van de grootste schilderijen in ons land. Paul Spies, directeur van het Amsterdam Museum. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Vanmiddag gaat u bekendmaken hoeveel geld er uh, via zogeheten crowdfunding is uh, opgehaald. Wat dus opgehaald is bij de mensen. Um, kunt u een tussenstand geven op dit moment? Jawel, kijk, we zijn er bijna. Uh, we hebben een... Um we hadden een bedrag nodig voor deze fase. Dat was het uh, ja, aanvullen van de ontbrekende delen van het schilderij. Er was allerlei verf afgevallen. Uh, en dat was ongeveer 46.000 euro. En um, we krijgen, vanochtend krijgen we het uh, laatste bedrag dat we nodig hebben. En dat krijgen we van het fossiersgymnasium van Amsterdam. Ah, Hoe hebben zij het uh, ingezameld? Ja, zij, uh, zij, zij hebben een jubileumjaar. Uh, overigens erg grappig. Ze zijn net zo oud als wij. 85 jaar. En ze hebben dus met uh, allerlei activiteiten op school... hebben ze uh, geld opgehaald. Hè, dus uh, je wel, sponsored activiteiten. En dat hebben ze voor ons gedaan. Uh, en uh, we krijgen... Uh, ik kan dus nog niet zeggen welk bedrag het is... maar ik weet dat het over duizenden euro's gaat... Ja. die de scholieren hebben opgehaald. En u had dus 46.000 euro nodig, of is dat ingezameld? Uh, dat is ingezameld. En, uh, ja, we hadden meer nodig. We hadden een, in, in totaal hebben we een ton nodig gehad voor alles. De eerste fase was het schoonmaken en het op orde brengen van een doek... dat op de rol twee eeuwen bewaard is geweest, omdat ja. het zo verschrikkelijk groot is. Uh, die eerste fase hebben we met allerlei fondsen en zelf betaald. Toen was het geld op. Uh, toen moest het dus aangevuld worden. Nou, dat was 46.000 euro. En daar nou moet er nog een lijst omheen. Ja. Dat, dat crowdfunding, he, waar, waar u nu uh, gebruik van... Heeft gemaakt. Hoe bijzonder is dat, dat u op die manier geld inzamelt voor kunst? Nou, In de museumwereld is het uh, heel bijzonder. Want uh, in het verleden is dat uh, bijna niet gedaan... En uh, dit komt eigenlijk een beetje omdat een paar jaar geleden begon iets uh, rond te zingen over uh, het publiek benaderen om geld bij te dragen. Uh -huh. En vroeger werd het altijd gezien als, uh, ja dat is dan wel heel erg kleine, uh, kleine zaken plukken in plaats van met grote bedragen meteen thuis zijn. Um, maar uh, het publiek is dus blijkbaar veel meer betrokken bij uh, dit soort organisaties als musea dan we uh, hebben gedacht in het verleden. Dus bevalt u eigenlijk wel deze methode van geld inzamelen? Nou, Het bevalt me echt uitstekend en om twee redenen. Niet alleen omdat het geld oplevert, maar omdat wij met uh, het publiek... met mensen die uh, met ons verbonden zijn, uh, echt een relatie opbouwen. Uh, moet je je voorstellen dat een school niet alleen maar langskomt... om een keer naar de spullen te kijken, maar dat ze er zo bij betrokken zijn... dat ze ook willen dat het bewaard blijft. Ja. En uh, dan op zo'n leeftijd al. Dat, dat betekent voor de toekomst natuurlijk ook ontzettend veel... dat ze hun hart verbonden hebben aan... Uh, cultuur en erfgoed. En dat werkt dus dubbel. Is dit is nou een manier om in deze tijd van bezuinigingen... geld in te blijven zamelen voor musea, vindt u? Ja, ik vind van wel. Het is heel bijzonder dat mensen dus de taak van de overheid... zelf een beetje willen overnemen. U moet er niet te veel bij voorstellen... want zo'n museum kost natuurlijk veel meer... dan dat het publiek kan opbrengen. Maar wat wel heel bijzonder is... is dat mensen dus klaarblijkelijk de roep om steun beantwoorden. En dat dus men bereid is om uh, gewoon de portemonnee te trekken om zaken te behouden. En dus ook uh, daardoor een, een steviger band krijgen met de instelling... waar ze dus het geld voor inzamelen. Precies. En dat, dat vind ik eigenlijk voor zo'n zo museum als het ons. Het Amsterdam Museum is uh, van de stad en voor de stad. En dat dus ook de burgers in de stad zeggen... ja, het is ons museum en daar willen we wat voor betekenen. En uh, nou ja, dat is een binding die ja. uh, misschien een klein beetje verloren was gegaan... en die nu weer helemaal wordt uh, opgebouwd op deze manier. Een win-win situatie dus. Ja, dubbele win. Oké, okay. Paul Spies, directeur van het Amsterdam Museum. Vanmiddag horen we wat er definitief aan geld is ingezameld. Zeker. Dank u wel. Dank u.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 Kamer België steunt pensioenplan en medewerkers uit de verslavingszorg schrijven brandbrief. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Doral Meegens. Na een nachtvergaderen is de Belgische Kamer het eens geworden over de pensioenhervorming. Om half zes werd ingestemd met de verhoging van de leeftijd voor vervroegd pensioen. Die gaat van 60 naar 62. De wettelijke pensioenleeftijd blijft 65. Een verslaggever van de VRT. Met als eindresultaat 89 leden van de meerderheid stemden voor... 51 oppositieleden tegen. Er was geen enkele onthouding. Laten we zeggen, de eerste kaap is gerond. Maar ik voeg er ook wel aan toe... deze coalitie die kikt blijkbaar op nachtwerk. Straks in het Radio 1 een gesprek hierover... met de Belgische minister voor pensioenen van Quickenborne. Medewerkers uit de verslavingszorg roepen de politiek op... om de bezuinigingen van 600 miljoen euro... op de geestelijke gezondheidszorg terug te draaien. De ondernemingsraden van tien instellingen waarschuwen... dat de maatschappij uiteindelijk duurder uit is door de bezuinigingen. Medewerkers verwachten dat verslaafden vaker naar ziekenhuizen gaan... of naar de dure crisisopvang. Greenpeace is bezig met een actie tegen vissersschepen... in de haven van IJmuiden. Actievoerders schilderen daar het bedrag op schepen... dat de eigenaren hebben gekregen van Europa, zegt Greenpeace. We zijn op dit moment met twee schepen bezig. De Frank Bonenvaart en de Nerenberg. Daar komt het bedrag van 20 miljoen... ...op het ene schip en 24 miljoen op het andere schip. Scheepseigenaren zijn volgens Greenpeace afhankelijk van die Europese steun. Met dat geld vissen ze in de Atlantische Oceaan bij West-Afrika. En Greenpeace vindt dat Europa de vloot juist moet aanpakken. Er zijn veel te veel vissersschepen en die vissen nu de zeeën bij Afrika leeg... ...zegt de milieuorganisatie. De problemen met de ontvangst van radio- en televisiezenders in Noord-Nederland... ...zijn waarschijnlijk komende zomer voorbij. Eerst werd er nog uitgegaan van eind volgend jaar... Deze zomer zijn de problemen dus voorbij. En dat kan vanwege een extra bijdrage van het kabinet... schrijft minister Verhagen aan de Tweede Kamer. De stad Christchurch in Nieuw-Zeeland... is opnieuw opgeschrokken door een aantal aardbevingen. Correspondent Robert Portier. De zwaarste daarvan had een kracht van 6,0 op de schaal van Richter. Twee uur eerder werd de stad al opgeschrikt door eentje... met een kracht van 5,8. En die vond plaats tijdens de lunch. Leidde tot een hoop paniek omdat de winkels overvol waren... met mensen die kerstinkoop aan het doen waren... De winkelcentra werden ontruimd, de elektriciteit viel uit in de stad... Uh, en er is sprake van liquefaction, van modderstromen. Uh, dus de stad heeft weer een roerige dag achter de rug. Christchurch werd tien maanden geleden getroffen... door een beving met een kracht van 6,3 op de schaal van Richter. Daarbij vielen in februari 180 doden. De Europese Unie heeft Turkije en Frankrijk opgeroepen... om hun diplomatieke rel niet uit de hand te laten lopen. Turkije verbrak gisteren alle officiële contacten met Frankrijk... Als reactie op een Frans wetsvoorstel. waarin staat dat het ontkennen van de genocide op de Armeniërs begin vorige eeuw strafbaar is. Volgens Turkije correspondent Bernard Bouwman is de relatie tussen de twee landen al langere tijd niet goed heeft president Gül nog etelijke malen geprobeerd om president Sarkozy te bellen. Nou, hij kreeg hem nooit aan de telefoon, melden de Turkse media... Sarkozy was te druk om met Gül te spreken. Nou, dat geeft natuurlijk wel aan hoe de verhoudingen erbij liggen momenteel. En dat is gewoon heel erg slecht. De Europese Unie zegt dat het een zaak is tussen twee landen... maar riep Turkije en Frankrijk wel op elkaar in hun waarde te laten. In Burma heeft oppositieleider Aung San Suu Kyi haar partij ingeschreven voor verkiezingen. De vorige verkiezingen werden door haar partij nog geboycott. Onder meer omdat Suu Kyi zelf niet mocht meedoen. Haar partij wil de volgende keer wel meedoen. Omdat de nieuwe burgerregering van Burma allerlei beperkingen heeft opgeheven. En het Surinaamse parlement wil dat het Sinterklaasfeest in het land wordt afgeschaft. Veel parlementariërs noemen het feest racistisch. Oud-president Venetiaan ergert zich aan het feest. De afgelopen jaren zien wij een opdringen vanuit bepaalde delen van onze bevolking... om Sinterklaas en zijn Zwarte Pieter weer ingang te doen vinden in onze gemeenschap. Deze ontwikkelingen worden door mij en niet alleen door mij beschouwd als provocatie... Het parlement in Suriname wil nu dat er op scholen geen Sinterklaasfeest meer wordt gevierd. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt, maar vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de temperatuur is behoorlijk hoog vanochtend... met gemiddeld een graad of 9. Vandaag kan er soms wat motregen vallen, maar veel stelt dit niet voor. De zon krijgen we niet of nauwelijks te zien en de maximumtemperatuur ligt rond 10 graden. In de middag trekt de zuidwestenwind aan tot krachtig of hard langs de kust... Vanavond trekt een regengebied van west naar oost over het land. Tijdens de passage van dit regengebied draait de wind van zuidwest naar noordwest... en is er kans op windstoten tot zo'n 70 km per uur. In de nacht wordt het geleidelijk droog en de temperatuur zakt naar een graad of 5. Morgen start de dag met een plaatselijk buitje. Morgenmiddag is het overal droog en is er ruimte voor de zon. Er waait een matige westenwind en het wordt 8 graden. De kerstdagen verlopen zo goed als droog, maar wel bewolkt. Met temperaturen tussen 7 en 10 graden is het vrij zacht voor de tijd van het jaar. Ook in de nachten blijft de temperatuur ruim boven het vriespunt. Na kerst wordt het wel iets kouder, maar echt winterweer zit er voorlopig niet in. ABB B, verkeersinformatie. Er staat een file op de A22, Beverwijken richting Velsen. Voor de Velzentunnel 2 kilometer, de rechte reisrook is dicht. En eerder vanochtend is een aanrijding geweest op de N299, Brunsum kerkrade De weg is in beide richtingen dicht bij Landgraaf.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 Wat een leuk boek! Ze. Ja, probeer dat eens voor elkaar te krijgen met een stropdas. Een boek kan zoveel doen. Geef het gerust cadeau.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 Dat scheelt toch weer 5 euro. Een heel goedemorgen. Het is 7 minuten over half 9. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Sinds jaren en dag komen de wijzen uit het oosten. Vandaag is er een van het westen naar het oosten gegaan, naar Kranenburg. En daar is onze wijze Mark Romme Visser in de Antonius van Padua-kerk. Luisteraars, bent u daar? Want ik moet u melden dat ik het strengste vermoeden heb... dat hier zojuist een wonder is gebeurd. Ik kijk nu naar het beeld van Antonius van Padua. En hij heeft ongeveer op kniehoogte... komt er allemaal uh, ja, nattigheid uit zijn toga. En het is echt waar. En Ik sta daar nu even met meneer Rutting naar te kijken. Is dit een kerstwonder? Nou, dat denk ik niet. Uh, ik denk dat het gewoon een kerstwonder Maar kerst... het druipt eruit, kijk dan. Ja, ja. En die andere beelden zijn allemaal droog. Het zou kunnen, ik heb er zelf nog geen verklaring voor. Of heeft u stiekem op een knopje gedrukt hierachter? Nee, dat absoluut niet. Maar ja, wonderen kun je vaak ook niet altijd verklaren. Maar ik heb er ook geen oorzaak voor. In de Antonius van Padua Kerk ben ik in Kranenburg bij Vorden en mensen... Ja, het is echt waar. Er komt steeds meer vocht uit. Er komt gewoon vocht uit het beeld. Maar goed, we zien het nog even aan, hoe dat met dat beeld verder moet. Ondertussen heb ik zojuist uh, een prachtige dia-voorstelling gezien. Daar wil ik even iets over, uh, over vertellen. Dat gaat over die kerststallen die je hier allemaal in de kerk ziet. Uh, ik zal even een fragmentje van die dia-voorstelling laten horen. Luister in mijn enige huiskamer staat de kerststal eind november alweer keurig onder de kerstboom. De kribbe is dan nog leeg. Het kindje wordt er 24 december in de kerstnacht ingelegd. Daaromheen de bekende figuren... Maria, Jozef, de os, de ezel, de herders en de engel. De drie koningen worden er op 6 januari bijgezet. Maar ze zijn al wel ergens in de kamer onderweg naar de kerststal. In dit klankbeeld wordt ingegaan op de plaats... die de beelden in de kerststal dienen te krijgen... Nou, en zo ging het dan uh, tien minuten door. En ik weet nu alles over kerstallen en waar de os moet staan ten opzichte van de kribben. En waarom Maria rechts en Jozef links enzovoort. En Wim Wessels weet daar ook alles van. Die staat ook met grote ogen naar dat bloedende beeld te kijken. Hè? Ja hoor. Ja dat is hoor. toch fascinerend? Dat is zeker waar. De bovenste helft is droog, de onderste helft is ook droog. Er komt er zit echt een... vocht uit. Er zit een hele het is net als Antonius het in zijn broek heeft gedaan. Ja, dat uh, ben ik helemaal met u eens. Ik moet u eens luisteren. We hebben net naar die dia-voorstelling zitten kijken. van hoe het nou precies moet. U weet alles over tradities en kerstallen enzovoort. En terwijl ik daarna zat te luisteren. van de drie koningen: die mogen eerst niet. en die moeder mogen er daarna wel weer in enzovoort. Denk ik. wat maakt dat eigenlijk uit? Ja, maar het is natuurlijk. Het is eigenlijk gezegd. een, een voorbeeld van hoe je de boodschappen brengt. En wat is de boodschap? En De boodschap is dus dat Christus geboren is en dat hij voor onze zonde sterft. En dat kunnen we ook zien aan het Christus kindje. Ja, we lopen even naar een van die stallen toe, want het barst hier van de kerststallen. Maar u heeft deze uitgekozen, waarom? Waarom? Omdat hier uh, in de meeste kerstallen ligt maar een kindje met een lendendoekje om. Maar hier zien we dat hij een nachthemd aan heeft, een hemd. En dat is een teken, het symbool van zijn doodshemd, dat hij dus aan het kruis straks... Uh, ja. onze zonden. Dus we zien het kindje in de kribben liggen, maar hij heeft zijn doodshemd al aan. Ja, en, en zo ver vertel je dus een verhaal. Ja, dat is zo. En dan moeten we ook even naar de oriool. Dat is dus die lichtkrans die hij om zijn hoofd heeft. heeft. En daar zit een kruis in. En dat noemen ze een kruisnimbus. En dat is ook heel zeldzaam. Dat zie je tegenwoordig in de moderne niet, Want dan wordt alles in China ja. gemaakt. En dan zie je alleen maar spleetoogjes en dergelijke dingen. En dat is natuurlijk niet zo de bedoeling nee. daarvan. Heel veel kerststallen komen uit China, dat is gewoon zo. Maar de, de dingen die we hier zien staan in het Heilige Beeldmuseum, die zijn door de mensen zelf uh, gemaakt. Er zitten hele mooie werkstukken tussen. En met die kersttaal wat voor veel mensen volgens mij... toch een tamelijke obsessie is, zijn ze het hele jaar mee bezig. Ja, dat is ook zo. We beginnen altijd. We zijn dus lid van... U ook, hè? Ja, hoor. We zijn in, uh, lid van een vereniging. En Hoe heet die vereniging? De, dat is Vrienden van de Nederlandse Kersttaal. Vrienden van de Nederlandse kerststal. En er zijn een heleboel mensen die cursussen volgen... en dan aan prachtige stallen ook zelf maken. Hier achterin staat een prachtige nacht... waar ja. de poort origineel is. Helemaal houtsnijwerk. Ja, die origineel. is van Trudy. Daar heb ik het ja. vanmorgen over gehad. Trudy oh. is een hele beroemde kerststalmaker. Ja, maakeres. dat is ook zo. Ja. Zelf maak ik kerstallen van waardeloos materiaal. Van zilverpapier en dergelijke dingen. Dat is ook erg leuk. En dan liefst zo klein mogelijk dat we heb... in een luciferdoosje kunnen. Dat heb ik al lang niet meer gehoord. Waardeloos materiaal. Dat spaarde ik. Vroeger, voor de, voor de voor school. Toiletrollen en zo. Ja. Uh, meneer Wessels, wij kijken nog even naar Antonius van Padua. En hij is nog, hij is nog natter geworden. Ja, ja. Luisteraars, het is echt waar. Rick, serieus, Antonius, die staat ze gewoon. Die zweet zich een ongeluk. Als ja. enige, want er staan heel veel beeld. Ja. Ik ja, vind maar, het wel een beetje spooky, hoor. Maar Robin, ik, ik voel toch een beetje nattigheid, sorry. Rick voelt nattigheid, hoor ik... Uh, Prima. Ja, pr prima. We blijven nog even kijken hier waar dit, waar dit heen gaat ja. met Antonius. Nou goed, van Padua. Mark, Mark Robben Visser met het wonder van Antonius van Padua. Het is twaalf minuten over half negen. We gaan uh, naar België toe. Want uh, de Belgische Kamer heeft vanochtend vroeg groen licht gegeven voor de pensioenhervormingen daar. Gisteren werd nog massaal gestaakt tegen de hervormingsplannen van de nieuwe regering. Die wil op uh, termijn het vervroegde pensioen voor ambtenaren verhogen van 60 naar 62 jaar. De vakbonden zien dat niet zitten en willen volgende maand weer staken. Karel Stessens van de grootste ambtenarenvakbond... legde gisteren in het Radio 1 Journaal nog uit waarom de vakbonden boos zijn. De minister heeft op een week tijd een pensioendossier... waarvan 800.000 man proberen door het parlement te jagen... zonder de syndicale organisaties te kennen. De Raad van State heeft gezegd dat die wet... met aken in ogen aan elkaar hangt en die moet aangepast worden. Wij zijn van de, van de namiddag nog bij de minister geweest in het overleg. En daar is gebleken dat inderdaad hij zich uh, een beetje vergalopeerd heeft. Hij heeft zijn borst een beetje willen natmaken. En zo als liberaal geprobeerd om dat er snel door te krijgen. Maar, en, en het blijkt nu dat inderdaad die wet met aken in ogen aan elkaar zit. Ja, en uh, aan de telefoon hebben we Vincent van Kikkenbornen, minister van Pensioenen in België. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u hoort het van de, de bonden. U heeft zich gevergalopeerd en geprobeerd om die wet er snel doorheen te drukken. Forse kritiek. Wat vindt u ervan? Wel, die wet is dus wel goed gekeurd. Met een meerderheid in het parlement. En uh, dat die met haken en ogen naar elkaar hangt, uh, dat is uh, kwalificatie die men gegeven heeft. Maar... We hebben daar een uitvoerig en standig antwoord op gegeven... en we hebben daarmee de grote meerderheid van de Belgische Kamer overtuigd. En deze pensioenhervorming is een, een ingrijpende, substantiële hervorming... die noodzakelijk is, maar waarom, ja, u weet dat... Uh in Europa alle landen ja, budgetten onder vuur liggen. Dat ja. het moeilijk hebben. En Dus moeten we mensen overtuigen om langer te werken. En deze pensioenhervorming eh, was absoluut noodzakelijk. Ja, en als we kijken naar uh, andere landen in Europa uh, op de leeftijd waarop ze op pensioen gaan, dan is dat le die leeftijdverandering van 60 naar 62 jaar, daar, daar kijken wij in Nederland toch wel een beetje verbaasd naar. Hè? Want wij gaan van 65 naar 67 jaar. Dus in België hebben ze al best wel een royale pensioenregeling. Is het niet een uw taak om, om wat dat betreft uh, de Belgische bevolking uh, dat ook duidelijk te maken. Dat in andere landen ze veel verder zijn. Ja, maar goed. Uh, wij hebben een wettelijke pensioenheer van 65. Uh, een probleem in België. ...situeert zich vooral tussen 60 en 65, daar is de tewerkstellingsgraad te laag. En vandaar dat we gezegd hebben, we moeten die effectieve pensioenleeftijd, de leeftijd waar mensen werkelijk uitreden... ...die nu ongeveer 60 bedraagt, die moeten we substantieel optrekken. En dat doen we door deze hervorming, omdat we dus op vier jaar tijd zullen vragen van mensen om twee jaar langer te werken. En dat is, uh, ja, dat is nooit gezien. Bovendien vragen we dat niet alleen in de private sector, maar ook in de publieke sector. Ja. En de laatste grote hervorming van onze overheidspensioenen, waar we daarnet over sprak, die dateert van 50 jaar geleden. De eenheidswet in 1961 is de laatste grote hervorming geweest. En dus, zo lang hebben we moeten wachten om nu uh, het systeem effectief ook uh, te veranderen, te hervormen. Dus, ja. ik denk dat dit wel een substantiële hervorming is, die ervoor zal zorgen dat uh, België qua pensioenen en qua activiteitsgraad uh, beter kan aansluiten bij de kop van het Europees ja. Platon. Ik, ik proef ook uit uw woorden dat het ook wel tijd was hè, dat er dat uh, ging gebeuren, wat dat betreft. Ja, absoluut. Ja, u weet dat wij heel wat problemen hadden met de onderhandeling van de ja. regering. Het heeft heel lang geduurd, de communautaire discussies. Uh, maar goed, uh, de regering is dan aangetreden en dan uh, hebben wij binnen, de, want we zijn nu net uh, twee weken ja. en iets meer uh, aangetreden dan hebben we gezegd, deze hervormingen moeten nu komen, we hebben het dus ja. inderdaad vrij snel gedaan. Maar voelt u, u die druk ook? Gedaan. Voelt u die, die ja. druk ook als bewindsman om dat snel te regelen? Ja, wel, ja je voelt natuurlijk druk, maar ook vooral veel weerstand, hè? omdat er natuurlijk heel wat mensen niet gelukkig mee zijn, maar uh, ja, in de politiek uh, moet je soms dingen doen die niet populair zijn. Maar je moet denken aan de lange termijn, aan de toekomstige generaties. Ja. En daarover gaat het pensioendebat zorgen dat je op lange termijn pensioenen kunt garanderen. En dat doen we met deze hervorming. Krijgt u dat een beetje uitgelegd? Want als we naar die stakingen kijken van gisteren, dan, uh, dan lijkt me dat op dit moment nog van niet. Wel, uh, dat is niet makkelijk, maar ik heb toch de indruk dat er een grote meerderheid is uh, bij ons in België, en Vlaanderen, die die hervormingen steunt. Uh, verschillende peilingen hebben dat ook uh, aangetoond. En ik merk ook dat de mensen, zeker de jongere generaties, beseffen dat we allemaal wat langer moeten gaan werken. Uh, nu goed, uh, die hervorming is er nu, er komen ook uitvoeringsbesluiten, we gaan ook uh, stevig onderhandelen met uh, de vakbonden, het sociale ja. verleg, veel kansen geven, veel ruimte geven, ja. uh, maar... Verandert toch wel substantieel een aantal zaken in ons land? Vincent van Krikkeborne, minister van Pensioen in België, dank u wel voor uw reactie. Goed, dag. dag. Straks staan we stil bij de begrafenis van Vaklav Havel, een van de belangrijkste politici en schrijvers van Tsjechië. Hij overleed afgelopen zondag. Maar eerst de verkeersinformatie naar Jolande van der Velde bij de ANWB. Rick, twee files. Eentje bij Arnhem op de A12 richting Utrecht. Tussen knopend Waterberg en het oosterbeek staat 3 kilometer. De linker is daar dicht na een aanrijding. En op de A22 Beverwijk richting Velzen. Voor de Velzen tunnel 2 kilometer. Daar staat een kapotte kraanwagen. Daardoor is de rechter dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westerlaken. Het is 13 minuten voor 9. Een onaangename verrassing voor bezoekers van de dierentuin in het Schotse Edinburgh. Terwijl ze in de rij stonden om nieuwe panda's te bewonderen, werd er op ze gepoept. Sunshine en Sweetie, de twee nieuwe grote panda's van de Edinburgh Zoo, trekken veel bekijks. Bezoekers staan zelfs voor ze in de rij. En boven die wachtrij is het buitenverblijf van de buren, de Rockhopper Penguins. Die zien van boven dat de panda's nu alle aandacht opeisen. En ze nemen wraak door over de rand op het wachtende publiek te poepen. I suppose. Het is vast jaloezie, zegt een van de bezoekers. Net als bij kinderen, zoals mijn dochter en haar broer. Een beetje like kinderen, zoals mijn hier en want zij zijn een attraction voor veel, veel jaren. Jarenlang waren zij de grote attractie, vertelt een opa van twee kinderen. De directeur van de dierentuin ziet het allemaal met leden ogen aan. Het laatste wat we hadden verwacht was dat onze sterren, de penguins, in een soort competitie terecht zouden komen met de panda's. We hadden een beetje een upmanship op de giant pandas. And we hadden some pooing from van on high op het publiek. De dierentuin neemt inmiddels maatregelen. Er wordt een glasplaat tegen het hek geplaatst om het enthousiasme van de Panda party een beetje af te remmen. En we gaan naar Praag. Daar wordt vandaag een van de belangrijkste Tsjechische politici en schrijvers van de afgelopen halve eeuw begraven, Václav Havel. Havel leidde de fluwele revolutie in Tsjecho-Slowakije... Tsjecho en werd na de val van het communisme president van Tsjechië. Otakar van Gemunt is vertaler in Praag voor de kerst even in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Hoe heeft Tsjechië afgelopen week stilgestaan bij de dood van Havel? Nou, iedereen uh, is uh, bedroefd, of niet iedereen natuurlijk... maar een, een, een groot uh, gedeelte van de bevolking is zeer geschokt en, uh, en bedroefd... en is ook op deze manier gereageerd uh, naar het uh, nieuws van de dood... Ja, we hebben beelden gezien. Ondanks het het feit dat men natuurlijk uh, wist dat zijn gezondheid uh, erg slecht was en dat dit uh, te verwachten was. Ja, we zagen beelden ook van mensen die samenkwamen op een plein in Praag. Veel belangstelling op het moment dat zijn kist naar buiten kwam. Um, is dat gebruikelijk in, uh, in Tsjechië? Het is niet erg gebruikelijk dat iemand uh, van het formaat van Václav uh, Havel uh, overlijdt of, of bestaat. Um, en, uh, dus het is niet gebruikelijk, nee. nee. U zei net uh, al dat niet, nou ja, goed, niet iedereen uh, wat dat betreft gerouwd heeft. Uh, dat waren, waren ook tegenstanders? Ja, er zijn ongetwijfeld ook uh, veel tegenstanders. Want het is iemand die, uh, of hij het nu wilde of niet, uh, uh, veel verdeeldheid uh, ook heeft uh, veroorzaakt door zijn uh, duidelijke standpunten. Uh, die tegenstanders die, uh, dat blijkt ook wel uit een opinieonderzoek dat nu gehouden is door de Tsjechische uh, televisie, houden zich uh, op het moment wat op de achtergrond. Uh, en mensen durven eigenlijk niet uh, ervoor uit te komen dat ze tegenstander zijn. Dus er is een interessant, uh, is gebleken uit het opinieonderzoek dat, uh, dat 10% uh, ervoor uitkomt. Uh, een negatief standpunt in te nemen over, over waardslav Havel. En 90% uh, zeggen over de doden niets dan niet goeds. Nee. Hoe, hoe denkt u dat Havel herinnerd zal worden in Tsjechië? Uh, nou, in Tsjechië uh, zal hij herinnerd worden door de mensen die uh, hem waarderen... Uh, als, een, uh, als een, uh, um, um, um, een voormalige dissident, een van de... Grootste dissidenten die uh, in het verzet waren tegen het communistische regime. Een van de grondleggers van uh, Garta 77. Uh, een, een groot intellectueel, een uh, strijder voor de mensenrechten, een groot president... Een begenadigd uh, schrijver. Uh, het is, men is het niet helemaal over eens of zijn toneelstukken allemaal even goed zijn. Uh, mm. Maar ze, in ieder geval uh, zijn zijn essays uh, fantastisch. En ja. het is al een hele goede manier en beknopte wijze uit te drukken... Uh, waar, waar, waar het wringt en wat het probleem mm. is. Vanmiddag de begrafenis. Ligt dan het publieke leven in Tsjechië stil? Nou, mensen, Als je bedoelt of mensen vrij krijgen, ja, bijvoorbeeld. Uh, automatisch, nee, dat niet. Uh, op scholen ook niet. Uh, maar uh, natuurlijk, uh, heel veel mensen nemen vrij en uh, gaan naar Praag toe. Ook al kunnen ze niet bij de begrafenis ja. aanwezig zijn. En daardoor zal de stad, dat wordt voorspeld, helemaal stil komen te liggen. Er worden ook veel wegen afgesloten... En, uh, en op scholen uh, worden uh, kinderen, dus uh, mogen, mogen ze of ja. worden ze meestal, uh, wordt de televisie aangezet. Ja. So, ja. Nou ja, goed, wij gaan het ook allemaal volgen hier in Nederland. Uh, zenden we het uh, ook uit op televisie. Ottekar van Gemunt, vertaler in Praag en nu even in Nederland. Dank u wel. Dank u. Dag. De wekelijkse column van Jeroen Wielaert dan. Het was een donkere avond voor kerstmis en in kunststof hoorde ik muziek die als een slinger van licht door mijn huis klonk. Ik werd er blij van, ook omdat de trompetisten die het speelden er zelf zo blij over vertelden. Maite hontele, verhuisd naar Colombia waar ze de sterren van de hemel blaast. Gevraagd naar een wijsheid voor de traditionele tegel kwam ze met deze. Maar In Spaans is hij zo... Alles hangt af van de kleur van de bril waardoor je kijkt. Ook al een verheugende tekst, vlak voor een zware week vol terugblikken. Met Maite zeg ik: je kunt de dingen anders zien. Pas nog was Tanja Nijmeijer in het nieuws. Ze heeft een zekere sterstatus gekregen. door zich in Colombia in de jungle te voegen. bij kringen wier meest geliefde instrument een AK-47 machinegeweer is. Mujer Terrorista. Ik kies toch voor die meid die mensen raakt met haar trompet. Mujer Sonora. De klinkende vrouw. Maite Hontelé heeft haar nieuwe CD ook zo genoemd. Ze hoeft zich niet schuil te houden, maar leeft en speelt vrij en blij in Medellín. Miljoenenstad die bij ons grote bekendheid heeft gekregen als het Narcotica Centrum van Pablo Escobar. Maar die is al lang dood en steeds hebben ze de salsa gespeeld. Wat ons oor niet trof tot Maite lee er onze ogen voor opende. Dat is de kern van haar tegeltekst. Het gaat erom schoonheid te zien ook al zijn de dagen duister. Daarom is elk journaal een vertekening van de werkelijkheid... omdat het vooral het slechte nieuws toont. Denk maar aan André Kuipers. Hoeft niet aan te schuiven voor een kerstkluif... en draait rond tussen de sterren met prachtig zicht op de aarde... waar in 2011 veel lelijke, maar ook mooie dingen zijn gebeurd. Kerst is al dik 2000 jaar het sterke verhaal van de geboorte van een jongetje dat zou uitgroeien tot een christenster. Wie daar deze dagen met een roomse bril naar kijkt, heeft een nieuw zicht gekregen op de uitnodiging: laat de kinderen tot mij komen. In excelsis Pedo. Na de Deetman-openbaringen las ik een brief van een man die louter blije herinneringen had aan zijn seminarietijd zonder enig misbruik. Zo'n bril dragen vast meer katholieken, maar zij komen niet voor in de rapporten van het kwaad. Ik zal 2011 vooral herinneren als het jaar van de pleinen, ten eerste in het noorden van Afrika. Het was een vreemd gezicht, gelet op het beeld van betonnen dictaturen. De Arabische Lente gaf een heel nieuwe blik op de ware bezieling van de bevolkingen van Tunis, Egypte en Libië. In Syrië houdt Assad nog steeds de bril van de macht op. Ze hebben in dat land niet zoveel met kerstmis. Vrede en welbehagen zijn er ver weg, maar er zullen mensen met andere brillen aan het bewind komen. Nieuwe politieke sterren. Dichterbij, zeg maar op de rand van Europa, vulden de Grieken de pleinen. In Noord-Europa werden ze bekeken als luiwammessen. Ik zie vooral mensen die worden behandeld als wisselgeld voor de redding van de euro. Die problematiek wordt even onzichtbaar met de bril van een kalkoen, maar zal op de tijden blijven drukken. Daarom is het goed om het leven te zien als Maite Hontelé... met haar trompet als een verrekijker van de vreugde. Yes. We gaan eruit voor het nieuws van 9 uur. En zometeen is het NOS Radio 1 Journaal weer bij u terug. Graag tot zo.